Ja, als de zon schijnt aan het strand, dan gaan we dansen. Wie wanneer komt dansen? Wie wanneer komt dansen? De hele avond in de nacht wil ik als Toe voor mensen. wel tot de morgen vroeg. Als ik de maan zie, dan denk ik aan een romance. Wie man komt dansen? Wie man komt dansen? Maar als ik tot de avond wacht, verspeel ik kansen. Wie wanneer komt dansen? Want als ik de krievels krijg, wil ik een zakria. Dan eet ik eerst de flinke pizza op elja. Want het houdt de maag op gang, geen pina colada. Van die sacria staat mijn hart in vuur en vlam. Maar